Het melkmeisje en de melkkruik Pietertje, het melkmeisje, was op weg naar de markt. Op haar hoofd droeg ze een stenen kruik. Ze hield de kruik met beide handen stevig vast, want hij was tot aan de rand toegevuld met melk. Pietertje liep stevig door. Ze had nog een heel eind voor de boeg. Het was heerlijk weer. Terwijl Pietertje zo in het warme zonnetje liep, begon ze te dagdromen. Deze melk is lekker en vol. Ze maakt de wangen rond en bol. Het is dan ook te hopen dat een rijke man de melk zal kopen. Een baron of een graaf die gezond wil leven zal er vast wel veel voor geven. Krijg ik vijf gulden voor deze drank? Dan breng ik die zeker niet naar de bank. Nee, ik koop eieren voor mijn geld. Minstens dertig. Dat heb ik al uitgeteld. Dertig kuikens kan ik daaruit broeden en voor de vos zal ik hen zeker behoeden. Bij de kippenren leg ik een klem. Komt de vos dichterbij, dan heb ik hem. Ik schiet hem en verkoop zijn dikke vacht aan Bas, de opziener van de jacht. Zijn vrouw zal een kreet van vreugde slaken en van de vacht een mooie bontjas maken. Als de kuikens volwassen, dus kippen zijn, ruil ik hen voor een prachtig zwijn. Als het varken goed is vet gemest, kunnen we het slachten voor de kerst. Moeder kan het spek en de hammen roken en van de poten een lekker soepje koken. Het vlees is vast en zeker zoveel waard dat ik het kan ruilen voor een paard. Het sterke dier kan ik dan weer verhuren aan Piet en Klaas en de andere buren. Het geld zal ik sparen in een oude sok, maar eerst koop ik voor moeder een rok. En is er dan nog geld genoeg, koop ik voor vader een nieuwe ploeg. Grootma krijgt een armband of een ring. Grootpa een horloge aan een ketting. Voor zus Elsje koop ik een mooie pop, zo eentje met veel krullen op haar kop. Broer Hans geef ik soldaatjes van tin, die zijn hem vast wel naar zijn zin. Ja, als ik de melk goed verkoop, verdien ik straks een hele hoop. Al die opwindende gedachten was Pietertje steeds harder gaan lopen. Ze zag de markt al voor zich liggen. Maar door dat snelle lopen was ze ook erg moe geworden. Ze besloot even te rusten. Dan kon ze er ook eens goed over nadenken wat ze voor zichzelf zou kopen. Ze ging op een grote steen aan de kant van de weg zitten en droomde opnieuw weg. Een mutsje van kant, hoe zou me dat staan? Zondags kan ik ermee op visite gaan... Of kleurige linten voor in mijn haar. Ik neem voor iedere dag een ander paar. Of nieuwe schoenen voor het boerenbal, zodat iedereen naar me kijken zal. Een nieuwe jurk van zijde of satijn. Ik zal zeker het mooiste meisje zijn. Nee, dat zijn allemaal te grote wensen. Zulke pracht is alleen voor rijke mensen. Koop ik voor mezelf dan helemaal niets? Ach kom, ik bedenk heus nog wel iets. Pietertje besloot maar weer eens verder te gaan. Ze stond op. Pas toen zag ze dat de steen waarop ze had gezeten erg vies was. Maar och, dat gaf Wimmers niet. Ze had haar oude schort aan. Opeens wist Pietertje wat ze voor zichzelf zou kopen. Een nieuw schort, geborduurd met vogels en bloemen. Zo'n schort had ze in de dorpswinkel gezien. Goedkoop was die niet, maar hij zou haar prachtig staan. Ze pakte haar oude schort bij de punten vast en begon een vreugdedans te maken. Pietertje was zo blij dat ze de kruik op haar hoofd vergat. Die gleed van haar hoofd en viel partoes op de grond. De scherven vlogen in het rond. Verschrokken keek Pietertje naar de grote glas melk. Ze ging op haar knieën zitten en sloeg haar handen voor haar ogen. Misschien had ze alles wel gedroomd maar niks hoor. Toen ze haar ogen opendeed, lag de grote plas melk er nog steeds. Nee, de plas melk was geen droom. Dat een rijke man de melk zou kopen voor vijf gulden, dat was een droom geweest. En ook dat ze voor die vijf gulden dertig eieren zou gaan kopen. Weg was de bontjas voor de vrouw van de jachtopziener en weg was het vette varken. Verdwenen waren ook de dromen over het paard, de mooie rok voor haar moeder en de nieuwe ploeg voor haar vader. Voorlopig zou ze het ook met haar oude schort moeten doen. En waarschijnlijk zou ze ook nog een standje krijgen van haar moeder omdat ze haar schort vies had gemaakt. En vader, die zou ook wel boos zijn. Verslagen krabbelde Pietertje overeind en begon langzaam naar huis te lopen. Ineens had ze helemaal geen haast meer om thuis te komen. Het was al lang donker toen Pietertje thuis kwam. Toen ze vertelde wat haar was overkomen, werd ze zonder eten naar bed gestuurd. De volgende dag, toen Pietertje op het punt stond om naar de markt te vertrekken, zei haar vader: En denk erom dat je niet aan het dromen slaat voordat je het geld van de melk goed en wel in je beursje hebt.